10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In dichte mist zijn in Duitsland vlak over de grens bij Enschede... tientallen auto's op elkaar gebotst. Volgens de eerste berichten zijn er zeker drie doden en ongeveer dertig gewonden. Volgens ooggetuigen heerst er op de plaats van het ongeluk een grote chaos. Veel slachtoffers worden naar het ziekenhuis in Enschede gebracht. De A31 tussen Heek en Gronau blijft volgens de regionale hulpdiensten... de hele nacht in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.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 Het weer. Vannacht is het op veel plaatsen mistig. Morgen begint grijs en mistig. Maar in de loop van de dag wint de zon steeds meer terrein. De temperatuur stijgt dan naar ongeveer 9 graden. In hardnekkige mistgebieden blijft de temperatuur achter. Dit was het NOS Journaal. Aan ah, en weer bij verkeersinformatie. U hoorde het al in het nieuws. Het is knap mistig in grote delen van Nederland. Met uitzondering van het zuidwestelijk kustgebied. En Zuid-Limburg komt plaatselijk dichte En soms zelfs zeer dichte mist voor. Laat je niet verrassen en pas je snelheid aan aan de omstandigheden. Er staat file door een ongeluk in de mist op de A1 Apeldoorn-Hengelo... tussen de afrit Rijzen en het Azelo 3 kilometer. En door werkzaamheden een file op de A15 van Rotterdam naar Gorkem bij Hendrik kilo ambacht 2 kilometer. 13. Het getal dat je niet snel tegenkomt in lift, hotel of vliegtuig. Het getal dat we liever niet koppelen aan vrijdag. Het ongeluksgetal.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 Goedenavond. Steven Groothuis is al vroeg in het seizoen in topvorm. Bij wereldbekerwedstrijd in Rusland won hij de 1500 meter. Hij versloeg in een rechtstreeks duel Sharny Davis. En die laatste kruising toen, als uh, we gaar, kwam die buitenbocht uit. En ik zie hem, hij is net te net ver. Ik denk, nog twee uur echt klappen en ik bam, ik heb hem. Ik zit erachter. Er werd nog veel meer geschaad daar in de Oeral Hoort u natuurlijk alles over. U hoort ook alles over Ajax. Bij Ajax probeert Frank de Boer zijn elftal door alle bestuurlijke ruzies te loodsen. De strijd tussen Kruijf en Vergaal is niet aan hem besteed. Ik heb het gevoel dat je nu tussen dat een vader tussen een zoon en een dochter moet kiezen. Dat wil ik helemaal niet. Hoe dan ook, morgen speelt Ajax in de arena tegen NAC. In het vrouwenboks is onrust ontstaan over de kwalificatieregels voor de Olympische Spelen. Straks een gesprek erover met bondscoach Louis Weidenbos. En ook uh, hoort u een van de boksters, Marichelle de Jong. En de hockeyers vertrekken binnenkort naar Nieuw-Zeeland, andere kant van de wereld. Daar wordt begin december gespeeld om de Champions Trophy. Bondscoach Paul van As heeft Teunen de, de aanvoerdersband afgenomen. Volgens mij doe ik jou een plezier als ik jou geen aanvoerder meer maak. En dat bleek ook echt zo te zijn. En die wil ik bevrijden zodat hij de beste Teun kan kan zijn die die in zich heeft. Verder nog een overzicht van de gespeelde wedstrijden in de Eerste Divisie. En we blikken vooruit op de Tukkerse clash tussen Heracles en FC Twente... dit weekend tot 11 uur in Langste Lijn. Maar eerst natuurlijk de klucht rond Ajax nog lang niet afgelopen. Want vandaag liet Wim Jonk, van het kamp Kruis moet je dan zeggen, aan Edgar Davids weten dat hij niet meer welkom is als stagiair op de toekomst. Davids is zoals u weet lid van de Raad van Commissarissen. En in die hoedanigheid mede verantwoordelijk voor de benoeming van de nieuwe directie. In die directie wordt Danny Blind technisch directeur. En hij reageert vandaag voor het eerst op zijn aanstelling. Ja, ik kan er niet zo gek veel over vertellen. Ik, ik, ik, wat ik erover kan vertellen is dat deze RVC uh, mij benaderd heeft voor deze functie. Dat zij, uh, ja, dat, dat zij vonden dat er uh, zeer grote behoefte was binnen de organisatie aan duidelijkheid uh, binnen, uh, binnen onze organisatie. En dat ze dat uh, ja, vonden dat dat er niet was na het vertrek van Rick van der Boog. Uh, en dat de, de huidige directeuren ja, uh, toch een beetje in het ongewis uh, waren. Nou, zij hebben nu deze, deze directie geformeerd om, uh, om die rust en stabiliteit en die duidelijkheid wel uh, weer terug te krijgen. Ja. Welke rol heb je daar zelf in gespeeld? Nou, ik heb daar uh, amper een rol in gespeeld. Nogmaals, Voor mij verandert er in principe ook niet zo gek veel. Uh, wellicht uh, dat de verantwoordelijkheden en, en het takenpakket wat uitgebreider wordt. Maar ik zit uh, al, uh, al een tijdje in deze rol als, uh, vanuit de techniek. En dat blijft zo. Ja. Uh, we zitten nu in een proces van de lijn van uh, Johan Cruijff. En de de jeugdtrainers hebben aangegeven dat ze daar heel tevreden mee zijn...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 Daar moeten uh, onze talenten uh, klaargemaakt worden, worden voor het eerste elftal. Dus die visie die deel ik ten eerste en, en van Gaal ook. Het ja. punt is wel uh, dat er dat een beetje kromme eraan zit. Dat uh, Bergkamp en Jonk uh, naar voren zijn geschoven uh, om het technisch hart te vormen samen met de Boer. Um, en, en onder invloed van, um, uh, ja, van die beweging um, zou jij richting de uitgang geschoven zijn. Nou ja goed, het is uh, gelopen zoals dat gelopen is. Uh, ik ben nooit bij gesprekken geweest, ik heb uh, dingen vernomen, niet meer dan dat. En uiteindelijk uh, ben ik uh, naast Frank blijven zitten om uh, de technische zaken uh, zeker rond het eerste helftal te blijven doen. Dus wat dat er gaat is dat voor mij uh, niks bijzonders. Um, het feit dat zij zich wel achter uh, kruis scharen en, en zeggen van ja, uh, als dan gaan wij misschien wel mee. Hoe reageer je daarop? Nou, ik hoop dat niet. Ik bedoel, Ajax is uh, gebaat dat oudspelers en iconen uh, bij de club uh, blijven. Uh, natuurlijk heeft iedereen daar zijn eigen mening over. Maar uh, wat betreft de, de insteek die er gemaakt is, dat heb ik net ook gezegd, uh, die blijft onveranderd. Dus uh, het technisch hart wat, uh, wat met, met die visie aan de slag is gegaan, uh, dat willen we graag zo houden. Maar dat zal uh, de komende tijd uit moeten wijzen. Het schijnt dat je contact hebt ge uh, gemaakt met de supporters. Wat is dat voor uh, contact geweest? Nou, contact gemaakt. We zijn inderdaad gisteren met, met uh, een, een paar commissarissen en mijn persoontje bij, uh, bij de supporters geweest. Ik denk dat dat, dat, dat nodig uh, was, gezien alle ontwikkelingen en de emoties die, die daarbij uh, bij spelen. Het was ook uh, zeer uh, zinvol. En, en ik begrijp die emotie. Ik begrijp dat mensen niet willen en niet kunnen kiezen tussen Cruijff uh, en Van Gaal. En uh, ik wil ook benadrukken dat het daar ook uiteindelijk niet om moet gaan. Het moet niet om mensen gaan, het moet om Ajax gaan. En, en ik hoop ook uh, van harte dat, uh, dat morgen in het stadion dat ook te merken zal zijn. Iedereen heeft een mening en dat mag ook vooral. Maar uiteindelijk gaat het om uh, Ajax en het winnen van die wedstrijd. Hoe je of keert, er zal altijd een, een, een, ja, een echo blijven van Johan Cruijff. Besef je dat? Ja, maar dat, dat is al altijd zo. Johan is de grootste voetballer die Ajax heeft voortgebracht. Uh, heeft een mening en is dus altijd uh, betrokken bij Ajax. En dat zal nooit veranderen, dus uh, dat is zo. Ja. En zijn er dan nog opmerkingen uh, die zijn jou bijgebleven? Dat hebben we hebben je naar gevraagd. Het feit dat ze je onbetrouwbaar noemen, echo dat nog na in jouw hoofd? Nee, ik heb daar toen uh, één keer op, uh, op geantwoord uh, wat ik daarvan vond. En uh, dat speelt voor mij absoluut niet. Ik, ik ben nu... Uh, het gaat om nu. Het gaat erom wat, waar ik nu voor gevraagd ben. En uh, daar ga ik mijn schouders onder zetten. Ja. Frank de Boer, uh, zei vanmiddag in de persconferentie. Uh, ik heb altijd uh, Denny Blind gesteund. Uh, zijn aanwijzigheid altijd uh, gewild. Uh, hoe is jullie band? Nou ja, die is, die is goed... En die is ook uh, professioneel. Ik bedoel, uh, wij hebben de, uh, het afgelopen jaar goed samengewerkt uh, op het moment dat ik assistent was. Vanaf januari ben ik. Uh... Me veel meer met, met de zaken rond het elftal. De, de transfers bezig gaan houden. Nou, altijd in goed overleg met Frank. Altijd ook op voorspraak van Frank. Hij is de trainer, hij moet erachter staan. En uiteindelijk hebben we hele logische dingen kunnen doen. Met, met Theo Jansen en met Boerrichter. Met Sichterson, met, uh, met Sillesse. nou, Het is nu, hopelijk, uh, dat er door die rust die we willen creëren... Uh, dat die kwaliteit waar wij in geloven dat hij er ook uit gaat komen... en dat we aansluiting kunnen houden en, en weer terug kunnen krijgen bij de top. Danny Blind over de rust die ze willen creëren. De nieuwe technisch directeur van Ajax, Ajax Kloosterboer, die sprak met hem. En uh, hij refereerde al aan die persconferentie van Frank de Boer eerder op de dag. Nou, Frank de Boer is niet gelukkig met de situatie bij Ajax. Niemand is gebaat bij uh, dit soort onrust, uh, bij wat voor bedrijf ook... of bij wat voor club ook, dus uh, wij zeker niet. Uh, we hebben maar één belang.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 Moet ze weg zien te vinden in de bestuurlijke chaos bij Ajax. Waar iedereen zijn zegje heeft gedaan. Kruijf gisteren natuurlijk ook al hier bij de NOS. Straks na 11 uur zit hij bij Paul en Witteman. Johan Kruijf gaat hij er ongetwijfeld ook weer veel over zeggen. Zondag wordt ook een belangrijke dag. Dan moet de Raad van Commissarissen uitleg geven aan de ledenraad. En tussendoor, u heeft het in het gesprek met Frank de Boer kunnen horen... wordt er ook nog gevoetbald morgen de wedstrijd tegen NAC. is hot Clefjan en Santana Maria Maria. Het wereldbekerseizoen voor de schaatsers... begint dit weekend in Rusland, in Chelyabinsk. Eigenlijk ook al begonnen natuurlijk, want vandaag was gewoon de eerste dag... en dan deden ze het allemaal heel aardig, de Nederlanders. Joris van den Berg weet er alles van. Eén gouden medaille en drie tweede plaatsen voor Nederland... op de eerste dag van de wereldbeker in Chelyabinsk En aan de gouden medaille van Stefan Groothuis op de 1500 meter... ging dus heel wat vooraf. Het begon met de 500 meter voor vrouwen. Die werd gewonnen door de relatief onbekende Chinese Ying Yu. Zij verraste zo'n beetje iedereen met 3781... en was daarmee viertiende sneller dan de nummers twee want er eindigden twee vrouwen op de tweede plaats. De Japanse Chuyi met 38-22, maar ook in die tijd Thijsje Oenema. Zij pakte dus ook de tweede plaats en reed dezelfde tijd als de nummer 4, want ook Annette Gerritsen reed 38-22. Het ging op de 500 meter voor vrouwen om de duizendsten van seconden. Margot Boer werd, ondanks een lelijke misslag in de slotfase zesde... en Jenny Wolf stelde zeer teleur de Duitse favoriete eindigde slechts op de zevende plaats... en heeft morgen wat goed te maken op de tweede 500 meter. Dan de mannen... Een alles-of-niks schaatser pakte de overwinning. De Finn Koskala, 35 rond. En dat deed Jan Smekens veel pijn. Want hij zette 35 01 op de klokken. En kwam dus wel geteld één honderdste tekort om de overwinning op te eisen. Smekens op 2 en Groothuis op 5 met 35-12. En daarmee liet Groothuis toen al zien over zeer goede benen te beschikken. 9e. Michel Mulder, 10. zijn broer Ronald. Dan... De steers, de vrouwen. Sablikova natuurlijk op de drie kilometer, 4 0 -6 54 ongenaakbaar. De rest zat er toch al een stukje achter. Hoewel Irene Wüst bleef in de buurt en eindigde keurig op 2 in 4 0 -7 16 En dat ondanks twee, toch wel tamelijk slechte slotronden. Met name de laatste ronde van Wüst was niet om over naar huis te schrijven. Op drie de teruggekeerde Perstijn en dan op vier een aangename verrassing. Linda de Vries, ze reed dapper, zat lang op het schema van de beste tijden... maar moest in de slotfase net haar meerdere erkennen in de meer ervaren vrouwen boven haar, zodat de Vries net buiten het podium eindigde. Op de vijfde plaats ook knap gedaan, Diana Valkenburg, met 4,08 42 En dan die 1500 meter. Het ging om twee ritten. In de rit Groothuis Davis werd de grote beslissing bestreden. Groothuis zegevierde in 1-45-70 in een prachtig regelmatig gereden rit. Hij zette Shawnee Davis, de wereldrecordhouder, te kijk. Die zat er ruim een halve seconde achter. Om de derde plaats ging het in een andere rit. Scooprecht tegen Nuis. Kjeldt Nuis leek op weg naar het brons, maar Ivan Skobrev, de Rus... die dus een thuiswedstrijd reed, goorde er een slotronde tegen aan van 27-9, kwam in de buitenbocht om Nuis heen... en passeerde hem nog net op de finish... en versloeg de jonge Nederlander met 1200 honderdste van de seconde. Drie Skobrev, vier Nuis, en de Nederlanders bleven het goed doen... want op zes tuitert op acht Wouter Oldeheuvel en op tien Joer de Vries. Slotconclusie, het ging goed met de Nederlanders op de eerste dag in Rusland. Morgen wederom de 500 meter van mannen en vrouwen de 1500 meter voor vrouwen en de 5 kilometer voor de mannen. En die wedstrijden die kunt u rechtstreeks volgen via de livestream... via nos.nl vanaf 10 uur morgenochtend... met commentaar van uh, Joris daarbij uh, bij die wedstrijden. Drie keer zilver dus, één keer goud. Steven Groothuis won namelijk de 1500 meter, u hoort het. Bert Maalderink sprak met hem. Ja, dus wat je wilde, hè? Ja, tuurlijk. Nee, dat lijkt me duidelijk, ja. Uh, 1000 meters school. maar wilde ik op 1500 meter in... is het wel heel erg gaaf, dus ik... Uh... Van een extra uitdaging voor mij, hier 1500, dus uh, nou, dat was echt te gek. Uh, en tegen Davis. Een ah, hele mooie, hele gave race. Ik uh, opene, redelijk, uh, nog redelijk rustig. Uh, Je ja, ik... ook een beetje door die start, die start was ook niet vlekkeloos. Ah, dat weet ik niet meer, veel dacht ik al mee, maar <laughs> jullie kunnen het beter zien dan ik.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 Toen die buiten binnenbocht ik nog een beetje te stuiteren. Ja. Zo, ik ik weet niet wat er gebeurde. Ik won helemaal uh, knallen door mijn voeten, door mijn poten en door mijn benen heen. Maar ik denk, nou, nou zal het er niet meer komen, maar gewoon doorgaan rammen en dat uh, ja, had ik hem. Ja, jij bent enthousiast hè? Wat ben je nou het meest enthousiast over? Ja, gewoon dat het goed ging en dat ik, dat ik ook gewoon laat zien dat ik 1500 kan winnen. Want dat is het hè? Ja, tuurlijk. Ja, nee, ik, rij wel, uh, ik ben al heel, de laatste jaren heel, heel vaak tweede en derde geweest. En de uh, afgelopen weken afstand was ik er net vierde op uh, een tiende of zo.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 De winnaar Steven Groothuis op de 1500 meter. Morgen dus nog meer wedstrijden daar in Rusland. In het vrouwenboksen is rumoer ontstaan. Twee vrouwen komen in aanmerking voor één ticket... naar de Olympische Spelen volgend jaar in Londen. En die weg leidt dan weer via de wereldkampioenschappen in China. Een heel verhaal. Het gaat tussen Marichelle de Jong en Noeska Fontijn. Die moeten erom gaan strijden. Nou, De selectiecriteria zijn bekend geworden... en volgens De Jong zijn die voor haar niet eerlijk. Aan de telefoon is Louis Weidenbos... sinds kort de technisch directeur van de Borksbond. Goedenavond. Goedenavond. Twee kanshebbers voor één ticket. Uh, ja, dat, dat, is een, dat is een recept voor problemen altijd. <lacht> nou, dat hoop ik eerlijk gezegd niet. We mogen de beste winnen. Omdat het uiteindelijk waar het over gaat. Maar het is zo dat uh, ja, één ticket... de ticket moet nog verdiend worden. Een ticket kan pas... Uh, bemachtig worden als ze dus uh, op het WK in China in mei bij de eerste acht geëindigd worden. Ja. Dan pas kunnen ze dus zich kwalificeren voor de Olympische Spelen. Dus ja. dit is een kwalificatie voor het wereldkampioenschap in China. Ja. En... en daar zijn de selectiecriteria dus op gebaseerd. Nou vertel eens, wat zijn de selectiecriteria? We hebben twee vrouwen die in dezelfde klasse uitkomen tot 75 kilo. Die willen natuurlijk allebei naar het WK. Die willen allebei naar de Spelen. Wat moeten ze doen? Nou, wat moeten ze doen? Uh, uiteindelijk uh, moeten er een aantal uh, toernooien uh, gaan draaien. En uh, de resultaten in de toernooien... die worden dan dus... Uh, <coughs> die worden dus meegenomen in de beslissing. Ja. En dat uh, zijn de toernooien in het uh, recent uh, verleden. En uh, de huidige toernooien die ze dan draaien... gaat uh, de selectiecommissie zich daarover buigen. En dan wordt er een beslissing genomen... welke vrouw in staat is om de wereldtop te verslaan. Ja. Dat is eigenlijk de essentie. Dus niet elkaar. Maar, maar... het gaat erom dat... Uh, de keuze, als er een keuze valt, is de keuze omdat de commissie denkt... omdat wij denken, om zo maar te zeggen... dat één uh, van de boxers in staat is om de wereldtop te slaan... en ook daadwerkelijk een medaille te halen. Ja, dus er komt een keuzemoment door de bond, zeg ik dan maar even gemakzalven. Ja, dat mag. Dat dat, mag he, ja. Dat, ja. En, maar ze moeten ook punten vergaren. Ze hebben al punten vergaard als het goed is... en ze moeten er nog meer vergaren uh, ja, nou ja, op toernooien. Het, het gaat, het gaat niet over punten, het gaat gewoon over resultaten. Oh, resultaten, dus, ja. Ja, resultaten uit het verleden en, uh, en het heden. Ja. Nou, zit daar een beetje... ja, nou zit daar de pijn. De pijn, uh, ja. ja? ja nou, Laten we het op. even toelichten. Want uh, wat is er gebeurd? We hebben uh, Maricelle de Jong. Die heeft namelijk de grootste pijn uh, kenbaar gemaakt. Zij zegt, ik heb uh, uh, bij de Europese kampioenschappen in Rotterdam... op verzoek van de bond uh, gebokst in de klasse tot 69 kilo. Heb daardoor niet al uh, resultaten kunnen behalen in die andere uh, uh, klasse. En dus heeft mijn uh, collega Noeska Fontijn... een voorsprong. Want die heeft daar al wel punten kunnen halen. Dat, dat, dat is waar het een beetje om draait... op dit moment, heb ik begrepen. Dat is wat zij, zo heeft zij zich wel geuit... ook naar mij toe, dat klopt. Ja. Heeft ze daar een punt? Dat weet ik dus niet. Want ik ben er dus niet bij geweest... dat uh, wie dan ook van de bond... heeft gezegd dat zij tot 69 kilo uh, moet. En sterker nog... het is ook niet aan het papier toe vertrouwd. Dus uh, ja, het is, ik ben natuurlijk pas... een paar maanden geleden... in dienst uh, gekomen van de bond. Ja. Dus... Ja, uh, en hoe was die afspraak ingeven. er al voor haar? Uh, dat weet ik dus niet. Dat, dat weet ik dus niet. Nee. Dat is, uh, en, en zover ik uh, geïnformeerd ben, en ik heb naar een aantal partijen gevraagd, uh, heeft Inuel daar dus uh, opgeantwoord van ja, dat klopt. Nee, want zij zou gevraagd zijn om tot die klasse van 69 kilo te boksen, omdat ze dan een goede medaillekansen had in die klasse tot 69 ja. kilo, en Fontein in die klasse tot 75 kilo, en dan heb je twee medailles. Wat ook uiteindelijk ja. gebeurd is. Dat, dat is het verhaal erachter. En u zegt, ik ken die afspraak niet. Nee, ik in afspraak, nee. ik heb het ook gevraagd. En ja. uh, wie van de bond? En ja, iedereen zegt negatief. Nee hoor, daar weten wij dus niks oh. van. Dus uh, maar, nee. voor, voor mij een bekend in geval is dat dus uh, niet uh, gebeurd. Maar dan een ander punt. Heeft ze een achterstand nu op Fontijn? Uh, nou, uh, achterstand uh, is dan een heel groot woord. Maar het is natuurlijk zo, de, de resultaten van bijna uit het verleden worden natuurlijk ook meegenomen. Ja. En dat is, uh, ja, dat is gewoon meer dan logisch. Het gaat om 65 kilo, het gaat niet om 69 kilo. Ja. En daar wordt naar gekeken. Maar de, de huidige, dan de recente, recente resultaten, worden natuurlijk ook meegenomen. Dus er wordt heel breed gekeken. Het is ja. niet zo, zo dat zij nu bij voorbaat kansloos is. Nee. En, en wat voor toernooien komen er nog waarop de dames zich kunnen bewijzen? Kunnen ze elkaar uh, nog tegenkomen? Dat werkt uh, niet zo, want uh, bij het boksen is het zo dat je dus uh, één inschrijving per toernooi kan doen. Dus je mag niet met z'n tweeën in een toernooi inschrijven. Nee, nee. Dat is maar onmogelijk. er is toch nog een NK-boksen of niet, of gis ik me nou? Ja, maar als, dan, dan praten we direct weer over het feit van ja, dan komen ze tegenover elkaar. Ja. Dus wat ik net al, dan ga ik in herhaling vallen, maar wat ik net ook al zei, het is niet interessant of ze, of ze van elkaar kunnen winnen. Het is interessant wie kan de wereldtop verslaan, uiteindelijk willen we die Olympische althans, wilden zij ook die Olympische ja. medaille. Maar dat komt er eigenlijk op neer dat je in mei uh, weet, als, als bond en als bokser... want als je dan naar uh, het WK mag... Uh, uh, maakt ze een hele goede kans om uh, voor de medailles te vechten. Want als jij in staat bent om bij de eerste acht te eindigen op het WK... Ja. dan moet je ook in staat geacht worden om ook uh, voor de medailles te vechten ja. in uh, Londen. Maar de, alleen degene die naar het WK gaat in ja. uh, China... die maakt kans op een ticket naar, naar ja. Londen. En het, ja, dat, dat klopt. En uh, in alle eerlijkheid is het natuurlijk zo: degene die naar het WK gaat in uh, China, heeft nog geen garantie ja, dat hij überhaupt naar Dat is natuurlijk wel uh, belangrijk het, ook om te weten. Als ze we 24e worden, hebben ze geen schijnverkans. Exact. Precies. Goed. Is het allemaal eerlijk, vindt u? Alles op een rij en dan van afstand kijken. U bent er later bijgekomen, dus zou met enige afstand kunnen kijken: hebben de dames gelijke kansen? Uh, nou, maar zo zo krijg ik niet naar. Of, uh, het gaat mij erom. Wat is in de topsoort uh, op dit moment gangbaar? Er zijn resultaten gehaald in de 75 kiel -klas Op dit moment. Er, er is een topper, dat is Maricelle. Die, uh, ja, die haakt dus aan. En die krijgt de kansen om zich te bewijzen. Ja. En dan kan hij zelf de kansen ook creëren. Dus uh, het, is, het, het is een haar. Ja. En hoe, hoe creëer je kansen? Nou, om de, die tegenstanders op te zoeken en die toernooien te bezoeken. waar dus uh, tegenstanders zijn, aanspraakmakende aanspraak, tegenstanders. Wereldniveau? Dus goeie, ja, op wereldniveau, ja, waar je goede resultaten uh, tegen behaalt. Dat is het belangrijkste. Okay. Maar niet en zoals dan, in schaatsen, een, uh, een box-off dat gaan we niet meemaken. Want dat nee. maakt niet uit. Uh, nou, nee, nou, uiteindelijk niet. Maar laat hem het zo zeggen: iedereen uh, roept over ja, box-off, box, -off, box -off. Uiteindelijk kan je in, het, uh, in de tosserket dus niks uitsluiten. Maar uh, mocht het zo zijn dat uh, de dames zo dicht tegen elkaar aan liggen. en ik van, nou, het is zo close. Ja. dan zou dat misschien een uh, uitkomst kunnen zijn. Maar er moet dan wel heel veel uh, onderweg zijn gebeurd. Oké, okay, we bellen oh. tegen die tijd, meneer Weidenbos. Oké, <laughs> <Okay>. zo bedankt er sterk mee. Dag. Dag. We gaan. I know, and love will find a way. Paul Van As, de bondscoach van de mannenhockeers, vertrekt volgende week woensdag met zijn selectie richting Nieuw-Zeeland. Want daar begint op zaterdag 3 december in Auckland het toernooi om de Champions Trophy. Voor de eerste keer met uh, acht landen. Maar Van As mist Floris Evers en Marcel Balkenstein, die zijn uh, geblesseerd. En opvallend is verder dat Van As de talentvolle Robert Kemperman niet meeneemt. We hebben bepaalde uh, normen uh, vastgelegd van, uh, van fitheid ook. En, uh, uh, ik moet zeggen dat uh, Robert deze keer dat uh, niet gehaald heeft. Dus uh, wat dat betreft uh, uh, zou ik een uitzondering voor moeten maken. Uh, maar ik vind het ook het moment. Robert is een uh, platform 2-speler, wat wij uh, zo benoemen. Dus die moet eigenlijk nu de stap maken naar de absolute wereldtop. En ik vind dat eigenlijk ook een beetje uh, dat hij het moet oppakken als signaal. Dat hij toch anders erin moet gaan staan. Kan je dat nog even uitleggen, dat platform 2-spelers? Misschien voor de luisteraars zit dat niet helemaal duidelijk. Nee, dat is inderdaad waar. Platform 1-spelers van 0, uh, 0 tot 50 interlands. En dan leeft het ongeveer tussen de 18 en de 23. Platform 2, dan ben je eigenlijk wel basisspeler. Dan zit je ongeveer van 23 tot 26, 27. Dan zit je tussen de 50 en de 100, land, 100 interlands. En platform 3 is als je uh, meer dan 100 interlands hebt. En wat ouder dan al. En wat, wat dienstjaren hebt. Uh, die bepaalt ook de kleur van, me, van de medaille. Nou, Robert is geen platform 1-speler meer. Die heeft zich al beweegd. Wat dat betreft, die is van twee, maar die moet nu wel van twee van basis spelen naar internationale wereldtop gaan groeien. Wat hij ook wel in zich heeft. Alleen uh, hij moet eventjes uh, uh, ja, die stap wel zelf maken. Platform 3 spelers heb je er niet zoveel van, hè? Op dit moment? Nee, onder de platform 3 zijn er vier. Dat is Steun de Nooë, Taker Takerman, Robert van der Horst en Floor Zevers. En Floor Zevers gaat niet mee naar. Uh... Nieuw-Zeeland? Nee, dat is wel een gemis. Ik had hem er graag bij gehad. Uh, uh, dus dat is zeker een gemis. Maar ja, je weet ook niet straks op de Olympische Spelen wat er allemaal gebeurt. Dus vandaar dat het zo belangrijk is dat het platform 2-spelers ook doorgroeien. En daar hebben we nog maar negen maanden voor. En daar moeten we echt nu mee beginnen. Opmerkelijk ook bij de persconferentie vandaag, Paul, was dat Teun de Nooy geen aanvoerder meer is. Voorlopig niet van de Elftal. Wat is daar de achterliggende gedachte achter? Ja, Teun wil ik bevrijden. Hmm. Um, Teun, um, van nature vindt hij toch allemaal maar ballast. Maar hij is te bescheiden om dat eigenlijk hmm. altijd te zeggen. En uh, nou, Ik heb gezegd, Teun, volgens mij doe ik jou een plezier als ik jou geen aanvoerder meer maak. En dat bleek ook echt zo te zijn. En die wil ik bevrijden, zodat hij de beste Teun kan zijn die hij in zich heeft. Zeker op een Olympische Spelen, dat hij bevrijd is van deze ballast eigenlijk. Dat is de achterliggende gedachte. En wie heb je dan op het oog als aanvoerder voor dit toernooi? Um, nu Nieuw-Zeeland. Een van die vier van die platform, drie spelers, een van die vier zal het toch altijd wel worden. En op dit toernooi wordt het taken taken maar. Althans, ik moet hem nog vragen. Ik heb hem gisteren gezegd dat ik hem ga vragen, maar ik moet het gesprek nog met hem hebben. Even naar dit toernooi kijken, Paul. Het is natuurlijk een toernooi met de beste acht landen van de wereld. Je zit zelf in een, in een zware pool. Hoe benader je dit toernooi? Want het is een half jaar voor de Olympische Spelen. Ga je daar echt vol tegenaan? Ja, het is natuurlijk. Uh, alles is, alles is in, in voorbereiding op de Olympische Spelen. En dat is juist. Maar vandaar dat het een heel belangrijk toernooi is, het beste acht van de wereld. Dus we kunnen ons nu echt meten met de wereldtop. Dus we zullen het van wedstrijd tot wedstrijd natuurlijk wel heel serieus nemen. En uh, ja, ik, ik, ik, tuurlijk uh, gaan we ervoor om uh, in ieder geval weer in die finale te staan. En we willen eigenlijk nu leren hoe we een finale moeten winnen. Althans, alles wat we geleerd hebben van de EK, willen we toe kunnen passen op bij de Champions Trophy. Maar goed, dat is een beetje natuurlijk een wens. Uh, wens is vaak. De falen van de gedachten. Dus misschien gaat het lukken. Maar, eh, en, maar het is wel uiteindelijk wel, blijft het een opmaat naar de Olympische Spelen. Als we even na het uh, toernooi kijken, Paul. Want je gaat daarna met een grote groep uh, richting Australië uh, om daar te trainen en te spelen. Waarom juist naar Australië? Um, Australië is nummer één van de wereld. en um, Ik vind dat wij, uh, wij doen het best goed. Alleen, we, uh, Australië één van de wereld. Duitsland twee van de wereld. Mm. Daar moeten we ons mee, tegen meten. Dus vind ik het uh, uh, psychologisch gewoon een go goede move om naar hun naar Australië te gaan, de ellende van de reis, onder vermoeidheid, Australië in eigen land, eigenlijk te voelen hoe hun cultuur is en hoe we daarmee om moeten gaan. Het liefst daar ook nog wat te winnen. Dan hebben ze een tikje uitgedeeld. De spelers die nu zijn afgevallen, gaan die wel mee naar Australië? Ga je met een grote groep daar naartoe? Ja, ik mag van de KNB met 25 man naar, naar, naar Australië. Dus van een aantal jongens die er nu net niet bij zijn, zal ik zeker een aantal meenemen richting Australië. En dat zei hockeybondscoach Paul van Assen in gesprek met Tim Steens. Oranje opent het toernooi trouwens tegen Korea... en komt daarna in de pool nog Duitsland en gastland Nieuw-Zeeland tegen. In de andere pool spelen Australië, Spanje, Groot-Brittannië en Pakistan. De nummers 1 en 2 van de pool spelen dan om de medailles. Dan de Eerste Divisie, de uitslagen daar. Een verrassende nederlaag van titelkandidaat Willem II... tegen het lage klasseerde Almere. Willem II verloor thuis met 2-1. De gasten uit Flevoland namen zelfs een 2 0 -0 voorsprong Kolkaar scoorde 10 minuten voor tijd nog tegen. Maar ja, dat was alleen voor de statistiek. Zwolle, eh, de grote concurrent, dat maakte geen fouten. Dat won met 1-0 bij Veendam. Joey van den Berg zorgde ervoor dat Zwolle aan de leiding blijft in de Jupiler League. Eh, 9 minuten voor tijd bezorgde hij Zwolle de drie punten. Eindhoven, dat won thuis met 2-0 van Volendam. En blijft daardoor in het spoor van koploper FC Zwolle. Maar Eindhoven is niet de enige club die Zwolle nog kan bedreigen, zegt aanvoerder Theolusius nee nee absoluut niet uh, kijk maar naar vorig seizoen volgens mij was het toen uh, bij de winterstop uh, acht punten verschil het rkc of 9 punten zelfs dat de rkc achterstond. 13 om precies oh, 13 zelfs nou dat bedoel ik dus uh, in de Jupiler league is alles mogelijk alleen ik denk dat we wel een goede ploeg hebben en uh, dat wij niet heel veel wedstrijden gaan verliezen maar... Jullie weten ook het moment, uh, iedereen speelt bij in, de eerste divisie altijd met 180 kilometer vooruit. En jullie hebben al eens de gewoonte. Misschien komt dat door jou om eens even te zeggen, doe eens even rustig. Ja, dat klopt. Ja, ik vond vandaag zeker het begin uh, dat we dat ook hadden. We gingen in, in het spel mee met, uh, met Volendam, ze zetten ons goed vast. En, uh, we hadden heel veel moeite mee om uh, op het middenveld alles te kunnen belopen. En dat ging in, inderdaad, wel je al zei, in 180 per uur. En, ja, dat moesten we even omzetten, dat hebben we gedaan. En uh, vanaf dat moment zijn we eigenlijk uh, gedomineerd en de wedstrijd uh, geheel onder controle gehad. Even een uh, gewetensvraag. Ben je aan je laatste seizoen bezig? Nee. Nee, helemaal niet. Nee, zeker niet. Toch, er ging een geruchten dat je misschien wel na dit seizoen zou zeggen ga iets leuks doen. Nee, nee, nee, helemaal niet. Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Ik heb, uh, ik heb hartstikke veel zin in het voetbal. Ik vind het hartstikke leuk om elke dag te trainen. En uh, zolang ik zoveel plezier blijf houden in het voetbal... Uh, wil ik actief blijven uh, als voetballer. Is dit je club momenteel? Nou ja, ik, ik speel hier. Dus uh, dit is mijn club. Mijn club... Uh, uh, Den Bos uh, heeft me laten gaan en uh, ja, tot mijn spijt uh, uh, uh, wilde ze daar een andere rol voor mij dan, dan, dan een rol binnen de lijnen. En, uh, ja, dat wilde ik zelf niet. Ik wilde zelf nog een paar jaar voetballen. En, uh, nou ja, uh, de trainer uh, Faber is een uh, goede vriend van me. Nou, die belde gelijk op en uh, nou, ik, moet zeggen, ik heb die geweldig goed aan mijn zin. En ik kan wel zeggen dat de stad Eindhoven ook een beetje mijn stad is. Ja. Wat voor rol heb jij binnen het elftal? En is Faber de trainer is jouw vriend... Wat overleggen jullie samen? Een hele hoop. Wij overleggen best wel wat dingen. En zeker als het om mij gaat. Van of ik wel of niet ga spelen. Of ik waar en hoe we gaan spelen. En dat soort dingen. En Hij vraagt wel eens om een mening. En, uh, nou, dat vind ik hartstikke fijn. Dat is hartstikke goed. En, uh, nou, hij doet er ook wel mee. En, en andersom ook. En, uh, ja, het, is wel, het is wel eens goed om, om uh, dingen die in een elftal leven, de kleinere dingen of, of misschien ja, die in, iets minder belangrijkere dingen, uh, even te kunnen overleggen uh, binnen, het, uh, binnen het team. En, ja, dat is, uh, het gaat makkelijker via een speler dan via de trainer vaak. Is jouw algehele leiderschap erkend? Oh, maar dat hoeft niet hoor. Daar zit ik niet op te wachten. Nee, maar... Je ziet wel in de ploeg met allemaal jonge jongens en die geen nee. weinig ervaring nee, hebben. Ik moet zeggen, het acceptatieniveau in deze groep is heel, heel groot. En, uh, dat is ook het, uh, het grote verschil met, met, uh, in de tijd dat ik bij Feyenoord speelde. Zeg maar. mm. uh, hier, uh, hier wordt echt uh, aangenomen wat je zegt. En ze doen er iets mee en dat uh, is goed om te zien. Als dan Ernest terugkomt van Oranje als assistent-bondscoach, overleggen jullie eerst even wat er de voorbije weken is gebeurd? Nee. Nee, dat is uh, aan de assistent trainer en, uh, en, uh, en uh, we hebben genoeg mensen rondom het telstel lopen die, uh, die daarover oordelen en uh, daar is mij niet voor. Ik, uh, ik ben er uh, op het moment dat de trainer er niet is, dan sta ik wel met uh, mijn mannetje en uh, dan zet ik alles wel op zijn plaats uh, tijdens de training als het niet loopt zoals het hoort en uh, daarna uh, is het weer aan de trainers. Maar... Daar, daarmee geef je min of meer jouw belangrijke rol binnen de selectie aan. Oh ja, maar de, ik, ik zeg al, ik ga niet over mezelf oordelen of ik belangrijk of niet ben. Ik, ik probeer belangrijk te zijn. Ik doe mijn uiterste best daarvoor. Ik hoop dat ze er iets van opsteken en er iets mee kunnen doen. En dan... Uh... Dan gaan we dan een heel mooi seizoen tegemoet. Theo Lucius, aanvoerder van Eindhoven. In gesprek met Rob Fleur. En dat seizoen gaat in ieder geval nog goed. Want ze blijven in het spoor van koploper zwollen. Andere uitslagen. Den Bos, AGOVV 4-0. Dordrecht won met 3-2 van Helmond Sport. Goed Eagles won thuis met 2-1 van Fortuna Sittard. MVV won thuis met 3-1 van Os. En Kambuur dat het ook goed doet dit seizoen, wint met 5-2 bij Telstar. Zwolle dus een kop. 32 punten uit 13 wedstrijden gevolgd. Door Eindhoven op drie punten, erachter op 29 punten. En daar weer achter Cambuur met 23 punten. En op de vierde plaats Willem 2 met 22 punten uit 13 wedstrijden. Een stap hoger, eredivisie. Uh, een derby daar dit weekend. De Tuckers zijn morgen namelijk in twee kampen verdeeld. FC Twente of Heracles. De twee ploegen ontmoeten elkaar in uh, Almelo. Coadriaanse versus Peter Bos, kun je ook zeggen. Twee mannen die beide niet uit de regio komen, maar zich opmaken voor een wedstrijd die leeft in Twente. Nou, Het is wel degelijk uh, een, een derby, omdat uh, Almelo heel dicht bij Enschede ligt. Het is voor ons een uitwedstrijd, maar het lijkt eigenlijk een thuiswedstrijd. Ja, en dan spreek je echt over een derby. En dan kijk je naar het verleden, dan zijn het over het algemeen beladen wedstrijden geweest. Waarbij Heracles echt alles op alles zet om Twente thuis te verslaan. Het is voor Heracles ongeveer de wedstrijd van het jaar. Wat is het voor Twente? Nou, ja, voor ons is het gewoon een van de wedstrijden om die te winnen. Om kampioen te kunnen worden. Dus daar moet je ook net zoals AZ proberen die drie punten te halen. Wat doet het met jou als Westerling Amsterdammer? Voel jij iets van die sfeer die hier uh, al weken leeft? Ja, dat voel ik zelf natuurlijk niet. Maar ik moet natuurlijk wel mijn team voorbereiden op die specifieke sfeer. Uh, de laatste wedstrijd die Heracles thuis heeft gespeeld was tegen AZ. Ja, ik heb veel bewondering voor Heracles. Uh, Peter Bosch laat zijn team altijd uh, aanvallend en agressief naar voren spelen. En dat is eigenlijk tegen AZ er helemaal niet uitgekomen. Hein? En AZ heeft 90 minuten kunnen domineren en ik denk dat, dat wij, wij willen dat ook morgen. Maar ik denk dat uh, Heracles veel en veel agressiever gaat spelen morgen tegen Twente, omdat het nu eenmaal een, een, een derby is. Nou, het is gewoon uh, klein duimpje tegen de grote broer. Nou ja, klein duimpje. Uh, kijk, hun, uh, ze hebben natuurlijk ook een hele mooie historie, misschien nog wel een langere historie dan FC Twente. Nou, minder succesvol. Nou ja, ze hebben natuurlijk ook grote spelers in het verleden gehad. Het is een mooie Nederlandse club met een mooi tenue. Maar ja, hun capaciteit van het stadion is 15.000. Wij hebben 30.000. Onze begroting is natuurlijk hoger. Wij hebben uh, meer internationals natuurlijk in de selectie lopen. Dus bijna op elk terrein uh, is FC Twente op dit moment de, de meerdere. Maar dat wil dus niet altijd zeggen uh, dat je nou ook heel makkelijk die wedstrijd gaat winnen. Uh, zij, zij voelen zich opgejaagd naar jullie toe. Je zegt: heerlijk is ze alles geven. Moet je er tegen wapenen? Nou, je moet uh, zorgen dat je uit de duels blijft. Hè? Ze kunnen vooral in de duels alles geven. Dus op momenten dat wij in balbezit uh, zijn, kunnen ze. als wij te langzaam spelen en positioneel niet goed spelen, kunnen ze ons in de duels brengen. Maar als wij heel snel denken en handelen en een goede veldbezetting hebben... Dan, dan kunnen ze niet in die duels komen. Want ja, het balletje gaat natuurlijk heel snel op, op kunstgras. En aan de andere kant ja, moeten we zorgen... als zij willen voetballen, en dat willen ze altijd... Hè, het is echt een goed voetballende ploeg... Ja, proberen zo snel mogelijk vooruit uh, vast te zetten... zodat ze uh, eigenlijk hun beste linie niet kunnen bereiken. Uh, Armenteros uh, en Everton en... Uh, Overtoom en ook Duarte zijn technisch begaafde, creatieve voetballers. Ook snelle voetballers. één ding nog. Hoe volg je de ontwikkeling in Amsterdam? Radio, tv, krant? Nou, het, het, het zijn uh, verrassende ontwikkelingen... die de situatie wel wat gecompliceerder hebben gemaakt. Dus... Ja, er moet toch uh, ooit een winnaar uitkomen. Of er moet synergie komen tussen de twee hoofdrolspelers Johan en, uh, en Louis. Dat zijn twee Amsterdammers, het zijn twee uh, absolute toppers. Uh, ze houden alle twee van Ajax. Hun voetbalfilosofie is exact, bijna exact hetzelfde. Ik kan me niet voorstellen dat Louis uh, echt heel anders denkt over jeugdopleiding dan, uh, dan Johan... Ja, het, zou, het zou mooi zijn als, als er een, een verzoening zou komen... en waarbij ze dan toch alle twee uh, Ajax gaan dienen. De slag om het oosten. Wat doet dat met een trainer, Peter Bos? Nou, met mij niet zoveel. hoor. Het gaat om drie punten. Sta je er nou wat verder vanaf omdat je hier ook niet vandaan komt? Want ik hoor mensen hier alleen maar roepen, dit is de wedstrijd van het jaar... Nee, dat, dat, dat klopt denk ik wel. Ik kom hier niet vandaan. Maar natuurlijk krijg ik ook wel mee dat het een, uh, toch een andere wedstrijd is dan anders. Hè? Omdat het tegen een ploeg is die, uh, die een buurman is. Spelers, hoe reageren die erop? Er zijn er al niet zoveel meer die hier vandaan komen, gewoon enkeling. Maar wat doet het met die jongens? Nee, maar ook, ook voor de jongens, voor de meeste geldt niet dat ze hier vandaan komen. Dus zullen ze echt dat niet uh, met de paplepel ingegeven hebben, maar... Uh, het is natuurlijk ook voor die jongens, die snappen heel goed... dat het tegen een ploeg is die om het kampioenschap meespeelt. En dat zijn altijd uh, mooie wedstrijden om te spelen. En nogmaals, het is je buurman dus. Het is wel specialer dan, uh, dan een andere wedstrijd. Is het meer speciaal voor de supporters? Ja, absoluut. Meer dan voor de spelers. Je staat nu onderaan het linker rijntje. Sta je waar je hoort te staan? Nee, ik vind dat wij wel hoger hadden moeten staan... Daar ben ik ook niet tevreden over. We hebben toch uh, te veel punten laten liggen. En dat is zonde, omdat we dan inderdaad duidend hoger hadden kunnen staan. Is Twente nou zo'n wedstrijd, uh, als je die wint... dat je gelijk weer in de vadervolken terechtkomt? <laughs> nou, maar het is natuurlijk altijd goed voor het zelfvertrouwen om wedstrijden te winnen. En wanneer dat tegen Twente is, zou dat helemaal mooi zijn. Je blijft een beetje afstandig is dat Doe je dat bewust om niet de emoties uh, te hoog op te laten lopen... Nee, helemaal niet. Want ik vind uh, emoties horen bij het voetbal. En, en Het kan helemaal geen kwaad wanneer spelers uh, extra gemotiveerd zijn. Dat moet natuurlijk wel goed, uh, in goede banen leiden, maar, maar, is, maar zo voel ik het gewoon. Is het ook een beetje wat ik hoor elders, David tegen Goliath? Nou, als je naar de begrotingen kijkt misschien wel. Ik hoor bij de tegenpartij roepen, uh, grote stadion, hogere begroting, meer internationals. Ja, dat zal. Maar wij ondertussen ook de nodige internationals. En uh, uiteindelijk uh, moet je toch op het veld worden uitgevochten. En uh, zij krijgen niet een 1 een voorsprong omdat ze een groter stadion hebben... of omdat ze een grotere begroting hebben. Ook zij zullen het op het veld moeten laten zien. En het is aan hun om dat uh, morgen te doen. Steven, ben je geluk als die wedstrijd voorbij is? Dan ben je af van het gezeur. Nee, helemaal niet. Dit zijn toch juist de leuke wedstrijden om te spelen. Hè, de, de wedstrijden waar het echt ergens om gaat. Uh, wedstrijden die om een of andere reden speciaal zijn. Uh, dat kunnen finales zijn, maar dat kunnen ook uh, streekderbys zijn. En die zijn eigenlijk het leukste om te spelen. Omdat daar de meeste spanning op staat en, en, en het meest over gesproken wordt. Dus nee, wat mij betreft mogen we die iedere week spelen. Peter Bos van Heracles, morgen ontvangend in Almelo FC Twente. Eh, er zijn nog meer wedstrijden natuurlijk. De koploper in de eredivisie AZ speelt zondagmiddag om half vijf... de uitwedstrijd tegen Excelsior. In de opstelling van de Alkmaarden spreekt opnieuw de naam van Etienne Rijnen. Rijnen speelde zich na de blessure van Dirk Marcellus... geruisloos in de basis als rechtsback. De oudspeler van SS Wolle staat al sinds vorig seizoen onder contract... maar debuteerde pas een paar weken geleden. Rachter Niemeyer vond de tijd worden voor een nadere kennismaking. Zoals altijd een hoop herrie bij het stadion van AZ, het is u misschien bekend... dat de accommodatie van de Alkmaarders aan de snelweg ligt. Eén voordeel, aan het einde van de training trekt de mist op. En met wat gevoel voor dramatiek zou je dat ook kunnen zeggen... over de loopbaan van Etienne Rijnen in Alkmaar. Hij kwam vorig jaar in de winterstop, verdween eigenlijk in het niets... maar is sinds kort basisspeler in de ploeg van Gertjan Verbeek... de koploper in de Eredivisie. Ja, nee, dat klopt. Ik kwam natuurlijk in de winterstop al binnen... En uh, dan stap je gelijk een nieuwe groep binnen. En uh, nou, we hebben duidelijk ook gesprekken gehad met, met Unne Stuart en met Gert-Jan Verbeek. Van, uh, nou, het komende halfjaar zal sowieso van je aanpassen, aanpassen worden. En uh, volgend jaar dan, uh, hopen we dat we stapjes kunnen maken. Hoe moeilijk was die keuze? Want op dat moment was Zwolle de koploper. Jij komt daar vandaan. Uh, dat moet een ja, duivels dilemma zijn geweest. Moet ik die keuze maken of niet? Of was het makkelijk? Ik wou op dat moment niks liever dan een kampioen worden met Zwolle. Maar ja, ik had dat jaar uh, expres een contract getekend voor één jaar omdat ik verder wou kijken naar dit jaar. Nou, en als het dan in de winterstop een club als AZ komt, dan, uh, ja, dan, dan, dan zou het heel dom zijn uh, om, om zo'n kans niet te grijpen. En, uh, dus daar heb ik heel, eigenlijk helemaal niet over, over hoeven na te denken. Ik zou mezelf tekort doen als ik, uh, als ik daar nee tegen zou zeggen. Hoe graag ik ook kampioen wil worden met Zwolle natuurlijk. Want ik bedoel, dat, uh, daar werk je wel naartoe een jaar lang. En als je dan in één keer in de winterstop in één keer uit zo'n teamstap, dat, dat, dat, dat is de sneu... of dat doet wel wat met je. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook super gaaf, dat je eh, als bij een club als AZ mag voetballen. Volgende kans. Boerichter raak. Het is 0-2. En het is Dirk Boerichter. Maar hoe hebt jij dan gekeken naar die tweede seizoenshelft van Zwolle... toen ja, jullie die 13 punten voorsprong weggaven? Je zag het met de week minder worden, de voorsprong. RKC werd kampioen. Heb je wel eens, tussen aanhalingstekens, schuldig gevoeld? Dat je dacht van, god, ik had ze misschien kunnen helpen? Nou ja, uh, kijk, ik, ik, ik, ik zat op dat moment in, in een team waar, waar alles goed liep. En uh, alles was perfect. Uh, we trainen goed, de sfeer was goed. Uh, ik had goede vrienden daar aan overgehaald in het team. En dan hoor je wel eens natuurlijk van mensen van, uh, ja, sinds jij weg bent, uh, dan uh, is het in één keer een stuk minder. En uh, ja, ik heb altijd zoiets. Stel dat je wel kampioens geworden, dan had niemand meer een zolder over Reiner reinig. Had. Nou ja, dat, dat lag niet specifiek aan mij. Nou, ik heb hem dus uitgelegd dat hij in principe gehaald is als, als, als vervanger van Niklas. Hè, want daar, daar zal wel een keer aan getrokken gaan worden. Uh, dat ik over het algemeen de ervaring heb dat spelers die tussentijds gehaald worden... dus tijdens het seizoen, hè, dus in de winterstop... dat die toch vaak wel heel veel moeite hebben met, met zich aan te passen. Uh, ten aanzien van training, ten aanzien van de wijze van voetballen... ten aanzien van huisvesting, uh, gewoon de totale cultuur bij de club. Ja, maar hij moet gewoon laten zien en mij overtuigen op training dat hij er klaar voor was. Nou, en dat heeft hij, die stap heeft hij absoluut in de voorbereiding toen hij het volledig heeft meegedaan. Die heeft hij gemaakt. Hij heeft vaak centraal in de verdediging gespeeld. heeft laten zien dat hij het niveau aan kan. En daarom was voor mij bij de eerste keer uit tegen Twente ook geen enkele belemmering om hem de debuut de, de te laten maken. En Dat heeft hij goed gedaan. En nu op een andere plaats. En ik, hij laat zien dat hij dat ook uh, kan. Uh, ik ben in principe gewoon centrale verdediger. En, uh, en, uh, je ziet het hoe het nou kan lopen. Ik sta nog rechtsback. Uh, daar probeer je dan gewoon je best voor te doen. en uh, ja, zo, hard, zo hard mogelijk te werken, maar het is nooit mijn uh, droompositie geweest. Ik voetbal hier bij AZ en ik, ik wil gewoon spelen. koste kost wat het kost. Of dat wil, dat wil ook iedereen natuurlijk het liefst spelen. En als dat als respect moet, dan doe ik dat als respect. Daar heb ik ook heel veel plezier aan. En, uh, maar ik vind het dat, dat ik, dat ik, dat ik dat ik kan en de mogelijkheid heb om te spelen... En uh, het liefst centraal natuurlijk, maar als het respect moet, dan, uh, dan wordt het respect. Het gaat niet over jou. Wie is de meest bekritiseerde rechtsback van Nederland op het moment, denk je? Ik denk van de Wiel. Ja, en daar zit niet zoveel achter. En er komt een groot toernooi aan. Je zit bij de koploper. Dirk Boerichter zegt of heeft tien wedstrijden gespeeld, komt uit de eerste divisie vandaan, zit bij Oranje. Is het een hele gekke link? Ja, nou dat vind, dat vind ik op zich wel. Ik bedoel, ik sta, ik sta een hele paar weken rechtsbek. En heb ik dan nog nooit gespeeld. En ik durf nog absoluut niet te denken aan, uh, aan het Nederlands elftal. En... Uh... Dus ja, dat vind ik, dat vind ik uh, iets te ver gezocht. Nou, dat, dat, zou, uh, dat zou voor eentje wel heel snel gaan. Ja, en dat is aan de bondscoach om te beoordelen. Ik bedoel, als je bij de koploper van, van, van, van de Erije op dit moment speelt. Het mooie is dat, uh, he, dat bijvoorbeeld Roy weer aansluiting heeft gevonden. Hè? Dus in die zin is het wel zo dat als je goed speelt... dan kan, dan, dan kan de weg naar een al uh, vrij snel openleggen. Ja, dat gaat, dat gaat uh, heel snel. Je wordt eigenlijk een beetje geleefd. Hè? Want, uh, je vliegt dan naar, naar Oostenrijk om uh, tegen Wenen te voetballen. Nou, over twee weken naar, naar Zweden. En uh, ja, hiervoor ben je ooit, ooit als klein jochie op voetbal gegaan. Ik bedoel, je wil altijd bij het beste team horen en uh, bij de beste spelers. En uh, nou, het is geweldig dat ik, uh, dat ik deze kans heb gekregen uh, de laatste weken. En ik hoop, de, hoop deze lijn door te zetten. Zij uh, Etienne Rijnen tegen Rachne Er U hoorde ook nog Gertjan van Beek, zijn coach bij AZ. En zondag dus de wedstrijd tegen Excelsior. Dan zijn we erdoor wat betreft het sportnieuws voor deze avond. Morgen natuurlijk nog veel meer sport. Ik heb het u al gezegd. Morgen vanaf 10 uur ochtends op nos.nl. Het schaatsen, de wereldbekerwedstrijden in Rusland daar te volgen. En later op de dag natuurlijk het sportforum hier op Radio 1. Zometeen hier op Radio 1 met het oog op morgen. En dan zit hier Thijs van der Brik. Veel plezier. Stilles? Ik hoor niks. Nee, klopt. Het is stil in de natuur. Want een beetje verstandige vogel houdt zijn slavel in deze tijd. Maar niet in vroege vogels. Bij ons buitelen ze over elkaar. De ruigpootbuizen. De boerenzwaluw. De grauwe klauwwier. De kleine zwaan. Ah!